De tweede krijgt de minister voor zijn onderzoek naar het inzetten van een permanente internettap op al het verkeer van alle Nederlandse internetters. Volgens Bits of Freedom is dit in flagrante strijd met het recht op briefgeheim. De andere awards zijn voor Translink Systems, het bedrijf achter de OV-chipkaart, en het ministerie van Sociale Zaken, dat in bepaalde postcodegebieden laat controleren op uitkeringsfraude.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 Na ruim zes weken hebben zo'n 250 Noord-Afrikanen hun hongerstaking in de Griekse hoofdstad Athene beëindigd. De hongerstakers hebben gedeeltelijk hun zin gekregen van de Griekse overheid. Ze krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning. Hun eis dat 400.000 andere illegalen uit Afrika en Azië ook zo'n verblijfsvergunning krijgen is niet ingewilligd. Ruim 100 hongerstakers zijn in het ziekenhuis opgenomen sinds de actie op 25 januari begon. De regering wilde tegen elke prijs voorkomen dat er hongerstakers zouden overlijden. In Duitsland hebben treinmachinisten opnieuw tijdelijk het werk neergelegd. Ze eisen meer loon. Sinds vanavond rijden er geen goederentreinen meer. Van vier uur vannacht tot tien uur morgenochtend worden ook passagierstreinen en de Berlijnse metro door de staking getroffen. De Duitse spoorwegen spreken schande van de actie die ze absurd noemen. De politie heeft in Rotterdam een vliegtuig aan de ketting gelegd. Het toestel is van een Rotterdammer van 53... die nog een boete heeft openstaan van bijna 4 ton. Hij is vorig jaar veroordeeld tot het terugbetalen van het geld... dat hij heeft verdiend met criminele activiteiten. Maar dat heeft hij tot nu toe nog niet gedaan. Als de boete is voldaan, krijgt hij zijn vliegtuig, een eenmotorig toestel, terug. In de Champions League hebben Tottenham Hotspur en Schalke zich geplaatst voor de kwartfinale. De Spurs uit Londen hielden in eigen huis AC Milan op 0-0. En dat was voldoende voor plaatsing na de 1-0 zege in de uitwedstrijd in Milan. De Bundesliga-club Schalke 04 versloeg Valencia thuis met 3-1 na een achterstand van 1-0. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. En dan nog het weer. Het koelt vannacht af tot 2 graden in het oosten en 5 in het westen. Morgen is het bewolkt. In de middag wat motregen. Er staat een harde zuidwestenwind. Het wordt morgen 9 graden. Namorgen rustiger weer. Vrijdag en zaterdag is het droog met hogere temperaturen. Maar zondag weer kans op neerslag. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes graden, binnen zit Chris Keine. Omdat het bezoek aan Oman geen officieel staatsbezoek meer was, had Hare Majesteit daar geen hoed op. Want in zo'n geval geldt de hoed als substituut voor de kroon. Het heeft mij verbaasd dat premier Rutte vandaag niet onmiddellijk naar de Kamer is geroepen. Want de koningin zonder hoed naar de woestijn sturen, ik vind het volstrekt onverantwoord. oorspronkelijk gewoon Fuck You heette, maar voor de televisie in Amerika kon dat natuurlijk niet. Dus heet het nu Forget You, want het kwam uit de serie Glee en het werd gezongen door actrice Gwyneth Paltrow. En dat deed ze dan wel zo goed dat ze inmiddels een platencontract heeft gekregen. De liberale fractie in het Europese parlement ontving vandaag twee leden van de Nationale Libische Raad. En een groot deel van het parlement wil dat de EU deze raad erkent als het overgangsregime in Libië. Zometeen daarover een gesprek met Guy Verhofstadt, voorzitter van de Europese Liberalen... en met Libië-deskundige Diederik van der Wallen. In Nederland was het vandaag de dag van minister Hans Hille van Defensie. Hoewel hij hem zelf misschien liever had overgeslagen. Hille moest zich in de Kamer verantwoorden voor misstanden bij Defensie die hij niet aan die Kamer had gemeld omdat zijn ambtelijke top ze ook niet aan hem had gemeld. Zometeen een verslag van onze Haagse redacteur Hans Andringa. En kent u haar nog? Erin Brockovich, actief uit een Amerikaans dorpje... tegen een zwaar vervuilende chemische industrie al daar... die wereldberoemd werd toen Julia Roberts haar speelde in de gelijknamige film. Dat milieuschandaal uit de film dat speelde zich begin jaren negentig af... maar het lijkt erop dat geschiedenis zich herhaalt. Ik spreek er zo meteen over met Michiel Vos, correspondent Te Amerika... En op dit moment is van hem al een 13 meter lange tekening te zien in het gemeentemuseum in Den Haag. En morgen begint hij aan een werk van 17 meter voor een speciale tentoonstelling in Utrecht. En als u dan ook nog weet dat Robby Cornelissen alles in potlood doet... dan weet u ook dat we zometeen een bijzondere kunstenaar te gast hebben. Dat allemaal na het nieuws van vandaag. Woensdag 9 maart. Maar al te bekende geluiden helaas uit Libië. Vandaag werd vooral gestreden in Zawiya, in de oliestad Raslanouf. Daar werden opstandelingen gebombardeerd en olieopslagtanks verwoest. Veel Europese landen roepen op tot een vliegverbod, zodat de bombardementen stoppen. Creating a no fly zone and stopping the bombing of these cities in the hands of the opposition. Ook de Verenigde Staten willen helpen, maar alleen als de Libische opstandelingen het zelf niet aankunnen. Gaddafi denkt dat het Westen wil ingrijpen om de controle te krijgen over de Libische olievoorraden. Hij ziet dan ook niets in een vliegverbod. Het liep met een sisser af voor minister Hille van Defensie. Die had zich in de nesten gewerkt door de Kamer niet goed in te lichten... over zelfverrijking en diefstal bij de marine in Den Helder. De Tweede Kamer was not amused en riep hem vandaag ter verantwoording. Uw optreden vandaag is bepalend voor uw politieke toekomst. En dat vindt Hillen een beetje overdreven. En voor de rest moeten we het niet kleiner maken dan het is... maar ook niet groter maken dan het is. Hij zegt dat de Kamer niet verkeerd geïnformeerd is... Door dat niets, doordat hij niet zei over misstanden. Hij wist het zelf gewoon niet... omdat een ambtenaar volgens hem een beoorde, beoordelingsfout had gemaakt. En om nu te bewijzen dat Defensie niet corrupt is... gaat een oud-militair op zoek naar andere misstanden. Ik heb er vertrouwen in dat hij er niet zoveel zoveel. vinden. En ik ga ervan uit dat hij zijn onderzoek buitengewoon grondig gaat doen. Ze zijn het helemaal zat in de Utrechtse wijk Hooggraven. Daar maken 70.000 spreeuwen rond de schemering onwaarschijnlijk veel lawaai. Spreeuwen houden zich van de late zomer tot het begin van de lente op in grote groepen, maar die komen niet vaak in de stad. Des te opvallender dat ze nu ook massaal rondvliegen in Rotterdam. Oh, oh, daar komen ze jongens. Even schuilen onder de paraplu. En dat werkt behoorlijk op de zenuwen in de wijk Prinsenland. Echt, ik heb deze week al vier keer mijn auto gewassen. En dat vind ik toch wel genoeg in één week. De Spreeuwen zijn op doorreis en vliegen over een paar dagen verder naar het noorden. Op een vliegveld in Buenos Aires. Bij Buenos Aires werd niet gevlogen. Zo'n honderd passagiers stonden in de hal te wachten op hun vertraagde vlucht. En waren inmiddels licht ontvlambaar. Totdat bleek dat er een wereldster in de groep stond. Niemand minder dan zangeres Cindy Loper liep naar de informatiebalie, greep een microfoon... en maakte van een chagrijnige groep reizigers een enthousiast publiek. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En voor het Nieuws van Morgen boog Freddy van Tijn zich over de krant van morgen. Mensen die ten onrechte gebruik maken van de eerste hulp... jagen de kosten voor de zorg op. De Telegraaf schrijft dat specialisten dat schrijven in het vakblad Medisch Contact. Een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis... is vijf keer duurder dan een bezoek aan de huisarts. En de meeste zelfverwijzers, dat zijn die mensen... die rechtstreeks naar de spoedhulp in het ziekenhuis gaan... hadden net zo goed naar de huisarts kunnen gaan. Zestien landen die jarenlang geld uit Nederland hebben gekregen... komen niet meer in aanmerking voor ontwikkelingssamenwerking. Dat blijkt uit een nog geheime lijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken die trouw heeft. Het plan volgt op een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Er wordt onder meer gekeken naar het Nederlandse belang, zoals de werkgeversorganisatie VNO-NCW wil. Kraanwater wordt over een paar jaar tientallen procenten duurder, schrijft Spits. De koepel van waterbedrijven de VWIN zegt dat de prijsverhoging nodig is door stijgende energiekosten en doordat meer techniek nodig zal zijn. Dat komt doordat er meer nieuwe bestrijdingsmiddelen in de landbouw kunnen worden gebruikt als gevolg van soepelere Europese regelgeving. Trouw sprak met predikant Rut Peetoom, die volgens de krant goede kans maakt op het voorzitterschap van het CDA. Ze was tegen de coalitie samenwerking met de PVV van Wilders, maar vindt niet dat ze bij de linkervleugel hoort. Ik vind dat valse tegenstellingen, zegt ze. Links of rechts, het is een onderscheid waar ik niks meer mee kan. Oude politiek. De politieke werkelijkheid is niet zo eenvoudig in hokjes te stoppen. Jacques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité... maakt zich grote zorgen. De sport is volgens hem in gevaar. De pers schrijft dat niemand precies weet wat er zich afspeelt en er wordt ook geen onderzoek naar gedaan. Maar volgens Rogge komt de dreiging van de georganiseerde misdaad en is de werkmethode simpel. Spelers, trainers of scheidsrechters worden op grote schaal omgekocht. Het AD schrijft over een makelaar, woningadviseurs, die vanaf morgenavond zijn hele aanbod in 3D online zet. Van de huizen zullen wel zowel foto's als een filmpje te zien zijn. Het bijbehorende brilletje met de rode en de blauwe glazen... is eventueel gratis te bestellen bij de makelaar. De eigenaren van woningadviseurs hebben iets met internet. Vorig jaar regelden zij hun hele, hu hun, hele hu hun hele huwelijk via Twitter de zogenaamde twedding. En de pindakaasvloer van Wim T. Schippers... in Museum Boijmans van Beuning in Rotterdam... wordt na gebruik verwerkt tot vogelvoer de spreeuwen misschien. Het AD ja schiet me nu pas te binnen. Het AD schrijft dat nog niet bekend is hoe lang de vloer van 120 kilo pindakaas daar blijft liggen. Als er schimmel op komt, stoppen we ermee, zegt museumdirecteur X. Hij heeft veel positieve reacties gehad, maar ook mensen die niet snappen dat dit kunst is. Maar voedselverspilling is het dus niet, zegt X. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 -O -E -O got more than money and since my friend L I F E g O E S O N life goes on van Noah and the Whale Wie moet het Libische volk vertegenwoordigen als Mohammed Gaddafi de macht verliest is het de kroonprins in ballingschap Mohammed al Senussi zijn het de leiders van de opstandelingen of misschien de leden van de oppositie... waar Britse geheime troepen naastig naar op zoek zijn? Kortom, hoe weet je als buitenstaander wie de steun heeft van het volk in Libië? Daarover ga ik spreken met Diederik van der Wallen. Hij is Noord-Afrika-kenner en schrijver van een boek over het moderne Libië. En u werkt al jaren aan de Dartmouth Universiteit in Amerika. En u bent daar nu ook. Goedenavond, meneer van der Wallen. Meneer van der Wallen, ik hoor... U niet. Nu hoort u mij wel, meneer Van der Wallen. Ik hoor u wel, ja. ja goedenavond. Ja, goedenavond. <laughs> um, is het voor u duidelijk wie de leider van Libië zou moeten worden... wanneer Gaddafi het veld ruimt? Uh, nee, helemaal niet. Uh, als het inderdaad zo blijft dat Gaddafi in, in Tripolitanië aan de macht blijft... en dan uh, de rebellen de rest van het land in handen hebben... Uh, dan denk ik wat er momenteel aan het gebeuren is... die, uh, uh, die mogelijke erkenning van de Nationale Libische Raad... Uh, die in Libië en Serenijke gebaseerd is... Uh, hmm. als vertegenwoordiger van Libië... Uh, enorm veel problemen zoals hebben voor uh, de toekomst van het land. Ja, nou u, u, u loopt al een beetje vooruit op uh, waar we nu naar gaan luisteren. Want die erkenning die, uh, wordt op dit moment gevraagd door het Europees Parlement. Dat worstelt ook met die vraag wie, wie zou de leiding moeten hebben uh, in Libië. Vandaag waren daar twee leden van die Nationale... ...de Libische Raad op bezoek. En zij kreeg dus de steun van het uh, parlement... ...want dat wil dat de Europese Unie die raad als overgangsautoriteit gaat erkennen. Ik sprak daar eerder over uh, vanavond met Guy Verhofstadt... ...de leider van de liberale fractie in de, het Europese parlement... ...en ik vroeg hem wie er in die Nationale Libische Raad zit. Luistert u even mee. Er zitten um, vertegenwoordigers in van alle uh, ja, uh, stammen... ...die uh, zijn opgestaan tegen, uh, uh, tegen Gaddafi... En tegelijkertijd ook veel opposanten uit die tot toe ook ja, aan, de, aan, de, aan de macht waren, laat ons maar zeggen. Want vele van die mensen zijn mensen die gebroken hebben met Gaddafi de voorbije weken en de voorbije maand, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, het, het blijkt ook heel veel jongeren te zijn uh, die daar deel van uitmaken. En uh, ja, die uh, nationale transitieraadsel die wordt uh, genoemd, die heeft gewoon maar één doel. Dat is namelijk nu Gaddafi verdedigd. Dat gebeurt met de wapens en we zouden toch wel eens heel goed moeten nadenken hoe we daarbij kunnen helpen. Ja tegelijkertijd daarna ja, verkiezingen te organiseren. In feite is het in wezen niet verschillend wat er in Libië gebeurt... van wat er in Egypte is gebeurd nee. en van wat er in Egypte is gebeurd. Nee, zei het dat, dat de situatie in, in Libië op dit moment... Uh, op zijn zachtst gezegd buitengewoon overzichtelijk is. Is het niet een beetje vroeg om in zo'n situatie... al een bepaald overgangsregime te gaan erkennen? Ik denk dat juist het keer het geval is. Als je dat nu niet... dan ga je namelijk de oppositie verzwakken. Dan ga je Gaddafi versterken... En gaat Gaddafi uit de niet-erkenning, uh, namelijk uh, argumenten puur, om verder zijn verzet te organiseren tegen de opposanten. Ja. En dat verzet is inderdaad wel heel, uh, uh, heel hard voor de ogenblik. 75% van het grondgebied is voor het ogenblik in handen van de, uh, van de, van de oppositie, 7% van de 10%. Maar aan de andere kant weten we ook natuurlijk dat uh, Gaddafi over een aantal militaire middelen likt uh, die maken dat... Uh, ...dat de klus zeker nog niet geklaard is... ...en dat dus Gaddafi ja. nog niet weg is... ...en dus een politieke steun... ...van de Europese Unie... ...en van het Westen in het algemeen... Uh, aan uh, Diegenen die nu ja, uh, ja, strijden en ja, waar ook slachtoffers alle dagen vallen, hmm. uh, is meer dan welkom, denk ik. Ja. Uh, EU-buitenlandcoördinator Ashton was dat in zoverre niet met u eens dat ze zei: uh, die erkenning dat is niet een, een zaak van mij, maar van de Europese lidstaten die uh, vrijdag gaan vergaderen. Bent u dat met haar eens? Nee, bij niemand in het parlement was het daarmee eens. Uh, alle fracties hebben tegen haar gezegd dat het uh, wel degelijk binnen haar mandaat was om een voorstel te doen. Aan, aan de Europese Raad. Het is dus juist dat de Europese Raad er moet over beslissen. Maar zij als hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de commissie heeft wel binnen haar mandaat de mogelijkheid om een, een voorstel te doen. En er was dus enorm veel kritiek vandaag in het Europees parlement op de houding van mevrouw Ashton. Tegelijkertijd was er ook de vastberadenheid van het Europees Parlement om morgen in een resolutie duidelijk te maken dat, dat ja, we politieke steun moeten geven. Maar die politieke steun, laat mij dat ook maar even zeggen, is maar één van de elementen die het Europees Parlement vraagt. Een ander element is dat er zo snel mogelijk een on-fly-zone zou uh, tot een on zou zal beslist worden zodoende dat Gaddafi met zijn helikopters en vliegtuigen niet verder zijn eigen volk kan bestoken en uitmoorden. Ja, is dat ook waar de mensen van de Nationale Libische Raad u om gevraagd hebben? Ja. Ja, ja. Nu zijn de laatste berichten van vanavond dat er ook diplomaten van uh, Gaddafi onderweg zouden zijn uh, naar Europa. Gedeeltelijk al aangekomen in Portugal. Gaat u die ook ontvangen? Ik heb geen enkele vraag gehad om die te ontvangen. Hè. Ik heb wel vragen gehad van de, uh, van de, van de Nationale interimraad om die te ontvangen. En ik denk ook dat we de zaken nu even duidelijk moeten stellen. Waar het hier om gaat is Gaddafi die, ja, met andere woorden, uh, zijn volk onderdrukt heeft. Er is, uh, ik zei het, reeds al 42 jaar geen grondwet, al 42 mm -hmm. jaar. En, en, en aan de andere kant krijg je... Uh, al die revoluties, die revoluties die we nu meemaken, of het Tunesië is of Libië is of Egypte, zijn eigenlijk revoluties om een democratie tot stand te brengen. Het doet mij denken aan 1989. En het heeft niets te maken met wat uh, ja de analisten uh, die het allemaal zo goed weten eigenlijk al lang gedacht hadden, namelijk dat het uh, moslimfundamentalisme zou aan de macht brengen. Daar gaat het helemaal niet over. Ja, zo, tot zover meneer Verhofstadt, leider van de liberale fractie in het Europees parlement. Ik uh, spreek met Diederik van der Wallen, Noord-Afrika en Libië-kenner. U, uh, dus uh, u bent het niet zo eens met die vastberadenheid van het Europees parlement in dit geval? Nee, helemaal niet. En eigenlijk voor drie redenen. Uh, eerst en vooral, uh, het, ze noemen het de Nationale Libische Raad... maar het is eigenlijk niet een, een Libische raad, het is alleen een raad die momenteel de provincie Syreneica en de stammen uit Syreneica vertegenwoordigt. Uh, ten tweede, uh, ik denk dat we eerst en vooral moeten bezorgd zijn... Syreneica, voor de duidelijkheid, dat is de provincie in het oosten, hè? Inderdaad, de oostelijke Benghaze, provincie, ja. de westelijke provincie is Tripolitania. Uh, maar ten tweede dan, ik denk dat we het eerst en vooral moeten bezorgd zijn... om het land om Libië samen te houden... En in dat verband mogen we vooral niet vergeten dat Libië een land is dat heel kunstmatig ontstaan is via de grote machten na de Tweede Wereldoorlog. De twee belangrijkste provincies en de stammen in die provincies dus in Cyrenaica en in Tripolitania hebben historisch gezien weinig met elkaar te maken gehad. En er bestaat nog altijd een rivaliteit die door uh, Gaddafi kunstmatig onderdrukt werkt. Hmm. Maar die opnieuw enorm zou kunnen op aangewakkerd worden... moest de Europese Unie of de Verenigde Staten of wie dan ook... een van die provincies als een nationale regering um, erkennen. Maar als meneer Verhofstadt zegt... kijk, op dit moment is er geen sprake van twee partijen tegenover elkaar. Er is sprake, hij zegt het heel duidelijk, van de goede en de slechte het volk wat om democratie vraagt en de dictator die weg moet. Dan moet je toch dat volk wat om democratie vraagt steunen. Maar dat is te simpel, zegt u. Nou, het is helemaal te simpel. Want uh, er zijn nog heel wat mensen in Tripolitanië... die nog momenteel Mohammed al qaddafi steunen. Dus het is werkelijk niet één uh, tegen de andere. Maar ik denk dat er nog een, een derde reden is... om gewoon uh, uh, dat, niet, dat soort dingen niet, niet te doen. En dat is dat niet één van de mensen uh, die zich nu opwerpen als een alternatief tegenover Gaddafi um, ook maar enige nationale erkenning genieten in Libië. En ik denk dat dat wel heel wat problemen uh, schept in, in de toekomst. Uh, nou, persoonlijk denk ik dat de mensen die dat soort voorstel gaan maken, helemaal zij niet bewust zijn van de moeilijke geschiedenis die Libië uh, gehad heeft... hoe belangrijk de stammenpolitiek in Libië nog altijd is... en hoe elke buitenlandse interventie door een van de Libische partijen... zal aangezien worden um, als ongepast. Ja, niet te min. En, nou, en, en, ja. dan te, ja, en dan natuurlijk ook ten voordele van andere stammen en andere provincies. Uh, en ik denk dat dat uh, heel wat uh, politieke problemen uh, in de toekomst meebrengt. Ja, niet, niet te min is er wel degelijk sprake van... Een bevolking die zich verzet tegen een dictator... en die daar met harde hand op dit moment aangepakt wordt. En uh, nou ja, die burgeroorlog is in, in volle gang. Wat zou Europa daar dan wel in moeten doen? Nou, ik denk dat Europa moet doen wat de VS nog altijd doet momenteel. En dat is gewoon een hands-off uh, politiek. Dat klinkt ook een beetje van laat ze het zelf maar uitvechten. Uh, nou, misschien wel, maar het alternatief is natuurlijk, als er iemand uh, aan de ene kant uh, binnenstapt, zogezegd, dan, dan denk ik dat het uh, in de long run voor, voor Libië heel moeilijk wordt uh, om dat nog allemaal uh, samen te krijgen en, en zich te redden. Ja, en uh, de, die kroonprins in ballingschap als Sanusi waar uh, sprake van is, speelt die nog een rol? Nee, ik denk het niet. De, de familie Zanussi uh, kan eigenlijk geen rol meer spelen, denk ik. Want uh, Libiërs, eerst en vooral Libiërs, uh, kennen al veertig jaar geen, geen, uh, geen monarchie meer. En ik denk niet dat er nog enig, uh, uh, enige aandacht heeft voor de meeste Libiërs. Nee. En als u zegt hands-off, betekent dat dan ook bijvoorbeeld niet een no-fly-zone instellen? Nou, dat zou zo natuurlijk een, een no-fly-zone kunnen. Uh, kunnen hebben, maar eerst en vooral ik denk wat secretary Gates hier in de Verenigde Staten gezegd heeft dat een, een no-fly zone eigenlijk een, een, een tamelijk agressief uh, middel is, want niet alleen moet je maken dat uh, de vliegtuigen niet kunnen vliegen, maar je moet ook een heel enkele dingen in het land, in Libië zelf uh, aan, aan de kant uh, maken uh, vernietigen, omdat die no-fly no zone dan zou uh, wel kunnen doorgaan, dus het is niet alleen uh, iets, iets heel passiefs, het is ook iets heel actief en daarom ook dat secretary Gates heel bang is, denk ik. Om, om, want als men één man begint met een no-fly-zone, dan weet men gewoon niet waar het ergens zal beëindigen. Nee, eigenlijk zegt u, we kunnen niet zoveel doen. Precies. Dank u wel, meneer Van der Wallen. Ja. <truimert> You got devils in your jaw You got devils in your joe You got devils in your jaw You might be better van de aartsvaders van de elektrische blues. John Lee Hooker met dimpels. Minister Hille van Defensie speelde het scherp vandaag in de Tweede Kamer. In februari vertelde hij de Kamer dat er alleen in een kazerne in Den Haag... defensiepersoneel fraudeerde en sjoemelde met declaraties. Totdat de Volkskrant afgelopen zaterdag meldde... dat het ook bij een dienstonderdeel in Den Helder helemaal fout zat. En Hille dus ook, want, maar voor de Kamerleden kon er vandaag toch geen excuus af. Hans Andering graag goede avond, onze politiek redacteur. Ja, voor een minister die nog maar net op zijn plek zit daar in Den Haag. Wel een opmerkelijk uh, krachtige vertoning van, uh, van Hilder vandaag. Hè. Vertel eens, wat is dat voor man? Ja, hij zat er behoorlijk uh, stoïcijns uh, uh, bij. Uh, hij is misschien nieuw als minister, maar hij is zeker niet nieuw in Den Haag. Het is misschien wel de meest ervaren man die in Den Haag rondloopt. Mm. Want beginne, begonnen als uh, politiek journalist... Uh, daarna is hij uh, voorlichter gaan worden bij het ministerie van uh, Financiën. Hij is tweede Kamerlid geweest. Hij is eerste Kamerlid geweest. Hij is lobbyist geweest. Skordom, dus hij heeft alle hoeken van Den Haag uh, gezien. Ja. En nu is hij minister. Weliswaar nog maar een paar maanden. Maar als hij daar in de Kamer zit en hij moet zich verantwoorden voor een paar Kamerleden. van wie een aantal uh, ook nog maar een paar maanden zit. ja, dan staat hij echt niet te beven als een rietje. Dus dan denkt hij van. Hoe lastig dit pakket ook is, ik ga dit varkentje wel wassen. Nou, ja. dat hebben we vandaag gezien. Ja, want, want hoe deed hij dat? Want hij had toch een behoorlijke fout gemaakt door te zeggen dat er, dat, dat maar eigenlijk uh, een, een klein dingetje in Den Haag was en dat er verder geen defensiepersoneel in fout was gegaan. Ja, dat is inderdaad wel een lastig punt voor hem, want uh, kijk, de Kamer die moet de regering uh, controleren en daardoor is het essentieel dat die Kamer ook goede informatie krijgt. Dus als die minister iets vertelt dat niet klopt, dan, ja, dan heb je wel een uh, probleem. Fout informeren van de Kamer. Ja, Politieke nou, doodzonde zeggen we dan altijd. Ja. Nou, in dit geval kon Hille zeggen, uh, ja, ik had dat ho moeten horen van van mijn ambtenaar. En uh, dat is dus niet gebeurd. En dat is een fout. Dat is een inschattingsfout geweest. Dat mij dat niet verteld is. Dus ja, dan kan je zeggen van, uh, sorry Kamer, excuus daarvoor, het gebeurt nooit weer. Nou, dat laatste, daar vroeg de Kamer dus wel om expliciet naar dat excuus. Ze wilde toch wat meer zelfreflectie van de minister horen. Uh, ja, in die zin dat hij zelf ook toegaf wat meer toegaf dan uh, tot dusver dat hij die fout had, had gemaakt. Uh, nou, we hebben een tijd in de sorry-democratie uh, geleefd. Nou, minister Hillen niet, want hoe de Kamer ook drukte duwde, dat woord, dat kwam er niet uit. Op 1 februari heeft hij de Kamer verkeerd geïnformeerd. Zegt hij nu foutje bedankt? Of zegt hij dat was eens, maar nooit weer. Excuus daarvoor aan de Kamer. Nee, de voorzitter, ik heb de Kamer niet verkeerd geïnformeerd. Ik heb de Kamer geïnformeerd voor zover, het mij, voor zover ik het wist en dat heb ik aangegeven. Maar voorzitter, u heeft de Kamer misschien niet doelbewust verkeerd geïnformeerd. Maar feitelijk heeft u de Kamer verkeerd geïnformeerd, omdat u geen informatie had. Het zal altijd voorkomen dat de minister in het contact met de Kamer op, op het moment dat er dingen gevraagd worden, dingen niet altijd weet. Dan zal de minister vervolgens zijn best moeten doen om die kennis zo gauw mogelijk bij u te krijgen. Dat is precies wat ik heb gedaan. Dankzij de krant. De krant was daarvoor nodig. Anders hadden we het nu nog niet geweten. Het had dat ook dankzij de bonden, Dat had ook zo dankzij u kunnen zijn, weet ik. Want er kunnen allerlei en ook dankzij interne er zijn allerlei mogelijkheden om op het moment dat het blijkt dat ik u niet... Uh, voldoende informeer. Heb ik dat hersteld en heb ik u on onmiddellijk geïnformeerd. Dus ik heb op punt van informatiebestek naar de Kamer vanuit de politieke verantwoordelijkheid van de minister mijn verantwoordelijkheid genomen. En een van de kwaliteiten van de minister moet ook zijn dat hij voor zijn mensen staat als dat moet gebeuren. Dat doe ik. Wijsing. Blijf blijft feitelijk ministeriële verantwoordelijkheid dat de Kamer onvolledig en onjuist geïnformeerd is. Het zou de minister sieren, biedt excuses aan de Kamer hiervoor, de Kamer is onvolledig en onjuist geïnformeerd.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 En dan moet hij niet, niet, niet, niet suggereren dat ik dat bagatelliseer. Ik bagatelliseer niets. Alleen ik ga het ook niet uitvergroten. Oh, maar het. voorzitter, dit is toch geen uh, uitgangspositie om met ons te werken? Denkt u dat als ik excuses bied, dat het dan niet gebeurt volgende week? Ja, hij laat het inderdaad als, als water van een eend van, een uh, eend. van zich afglijden. Ja. Uh, dat, dat is dus de, die, die enorme ervaring die je daar hoort. Maar heeft hij ook gelijk? Nou, ik vind wel dat hij iets te makkelijk voorbij gaat aan het punt van uh, dat, dat je de Kamer wel juist uh, moet informeren. Maar aan de andere kant kan ik er ook wel enorm van genieten dat hij. Daar toch wel gewoon zit zoals die zit. in die kamer maar laat blazen. en gewoon volhoudt waar hij waar voor staat. Hij laat ook zien, dat zei hij ook nog. van. Ik sta voor mijn mensen, ik sta voor mijn manschappen. Uh, uh, uh, dat is de club waarvoor ik nu werk. Zij hebben hun best gedaan. Er is een foutje gemaakt. en uh, ja, dan kunnen we nou heel groot gaan opblazen. Maar dat moeten we niet doen. Nou, dat is misschien ook wel heel slim... want uh, binnenkort moet hij met een hele belangrijke brief naar buiten komen... waarin hij uh, grootscheepse bezuinigingen gaat aankondigen. En dat gaat er heel diep insnijden bij Defensie. Nou, als je dan een beetje krediet hebt bij je personeel... het is wel een minister die voor onze club staat... dan heb je dat in elk geval als voordeel... als je straks moet gaan zeggen dat iets van 10.000 mensen hun baan gaan verliezen... en dat er ook een heleboel materieel mee moet. Kortom, dat Defensie Defensie niet meer zou zijn zoals we het nu kennen. En dat vond hij vandaag iets belangrijker dan de sympathie van de Kamer, kennelijk. Nou, of het één per se met het ander te maken heeft, dat laat ik in het midden. Maar het is in elk geval meegenomen dat hij ook dat signaal heeft afgegeven. Dankjewel, Hans La, la, la Ik Trieste is een groep uit België en ze zongen hier in het Zuid-Afrikaans. Dus het heet Skemerlikki. Let's be honest here. 20 million dollars is more money than these people have ever dreamed of. Oh, zie. Now that pisses me off. First of all, since the demur, we have more than four plaintiffs. And let's be honest, we all know there are more out there. They may not be the most sophisticated people, but they do know how to divide, and $20 million isn't shit when you split it between them. Aaron. Second of all, these people don't dream about being rich. They dream about being able to watch their kids swim in a pool without worrying that they'll have to have a hysterectomy at the age of 20. So before you come back here with another lame-ass offer, I want you to think real hard about what your spine is worth, Mr. Walker, or what you might expect someone to pay you for your uterus, Miss Sanchez. Then you take out your calculator and you multiply that number by a hundred. Anything less than that is a waste of our time. Ja, deze stevige dame die u hoorde was Julia Roberts... die in 2001 een Oscar won met deze rol... namelijk als Erin Brockovich in de gelijknamige film. We zijn nu twintig jaar later en Erin Brockovich is back. De echte dan. Voor degene onder u die het verhaal niet kennen... Eric Brockovich bond als secretaresse van een advocatenkantoor... in de jaren negentig de strijd aan tegen het energiebedrijf... Pacific Gas and Electric. Want Pacific Gas and Electric had het drinkwater... van het woestijndorpje Hinkley in Californië besmet met chromium-6, een kankerverwekkende stof. Brockovich won. Het bedrijf werd gedwongen... om de slachtoffers 333 miljoen dollar te betalen. Maar de geschiedenis lijkt zich te herhalen. Want vandaag, Michiel Vos, goedenavond. Goedenavond. Vandaag stond Brockovich opnieuw op de Bres... voor het 600-inwoners-tellende woestijndorpje Hinkley, gelegen tussen Los Angeles, en Los Angeles en Las Vegas. Wat, wat gebeurde er precies vandaag? Vandaag was er een waterschapsvergadering om te kijken wat er is aan de hand: is met het, uh, de kwaliteit van het drinkwater in datzelfde plaatje Hinkley en omliggende plaatjes. En op die waterschapsvergadering gaf. Aaron Brokkiewicz, weliswaar wat minder hoog gehakt en kort dan in vroegere tijden, eh, acte de présence en legde zij uit wat er allemaal wel niet mis was en wie de schuldige was. En dat, ja, dat, we weten nog niet precies wat er is gezegd, maar dat gaat waarschijnlijk richting dezelfde PGA, datzelfde energiebedrijf waar jij het al even over, over had. Ja, want, want uh, hoe, hoe groot zijn de overeenkomsten met uh, uh, 20 jaar geleden? Ja, de overeenkomsten zijn volgens Aaron Brockovich uh, op uh, drie dingen. Um, PG&E is wederom bezig met uh, stukken land op te kopen... van burgers die aan het klagen zijn. Ze zijn wederom bezig met het uitdelen van water uh, aan de mensen... zodat de mensen niet hoeven te drinken uit de kraan. Zoveel water zelfs dat je je er eigen zwembad mee kunt vullen. En mensen hun paarden overlijden. En dat zijn drie redenen dat, dat je weet volgens Aaron Brockovich... dat er iets duidelijk mis is. Als je paard overlijdt, dan weet je dat er kankerverwekkend stof in het grondwater zit. En dan bel je, dat doen veel mensen in Amerika, dan bel je Aaron Brock en dan komt ze ook meteen aansnellen op de hakken. En dan neemt ze de zaak over en legt ze uit aan de bevolking... en ook aan de autoriteiten wat er mis is en wat er moet worden gedaan. Ja, nou dat, dat deed ze dus vandaag ook weer uh, voor die, uh, die, uh, die waterboard. Een waterschap, ja. Um, ja is, zij, is, zij, is zij zelf ook nog uh, dezelfde? Je mompelde al iets over uh, korte rokken en hoge hakken... maar is zij nog steeds een eenvoudige secretaresse op een advocatenkantoor? Nee, dat is ze al lang niet meer. Het is een soort one-man show of one-man bedrijf. Op zijn heel Amerikaans, zoals je dat wel vaker hebt gezien. Ja, dit soort mensen die hebben een, een mogelijkheid, een opportunity, weten om te zetten in een enorme carrière. En haar carrière is, aan, laten we zeggen, even aan de goede kant gebleven. Mensen uit het hele land bellen haar. Bijvoorbeeld als je in Kansas woont en je ziet op opvallend veel hersentumoren om je heen... dan bellen mensen een soort hotline van Erin Brockovich... en dan komt zij eraan... en komt ze in de plaatselijke high highschool uh, gymzaal... Uh, uitleggen wat er kan gebeuren en wat, er, wat we kunnen. Ze is een beetje kampioen van het volk, zeg maar. Een, mm -hmm. het wordt, ze wordt aangekondigd op websites als... He, in, een, in, een, in een tijdperk waarin uh, helden dun gezaaid zijn... hebben we nog altijd de hooggehakte Erin Brockovich... die de mensen uit, he, uit de normale milieus, de gewone mensen... de gewone Amerikanen, te hulp schiet in, de, in een gevecht... tegen een Grote bedrijven en andere boosdoeners. Ja, nou ja, en dan nu dus weer terug op de plek waar het voor haar allemaal begonnen ja. is. Hoe, hoe is het nou mogelijk dat uh, 20 jaar geleden daar zo'n grote actie is gevoerd, 333 miljoen betaald aan, aan die slachtoffers, en dat het nu weer uh, lijkt alsof ze daar terug bij af zijn? Ja, volgens Brokowicz en de Haren ligt het eraan... dat het grondwater zeg maar langzamerhand verschuift... en zo dus nieuwe gebieden, dat vervuilde grondwater... langzamerhand weer nieuwe gebieden bestrijkt. Dus dus en dat is dus het oude water wat toen al vervuild was? Het oude water, ja, ja. Inderdaad, okay. het water is vervuild in de jaren 50, 60... maar het zit dus in de grond. En achterliggende gedachte is volgens Brokowicz ook... dat de, de milieuwaakhonden in Amerika veel te weinig mankracht hebben... te weinig budget en ook onder vuur liggen met name sinds november... de afgelopen verkiezingsnederlaag van de Democraten... en de overwinning van de Republikeinen... dan zie je altijd de aanval geopend... in dit geval met name op de Environmental Protection Agency... de Milieuwaakhond in Amerika... die zijn budget waarschijnlijk gaat zien worden gekort met een derde. En dat is volgens Brockovic op langere termijn... reden dat ja, in het Westen nog steeds een soort cowboymentaliteit geldt... als je in de mineral business zit. Dat je gewoon kunt uh, graven en, uh, en, en dreunen. En dat je dus weinig hoeft te doen... Om om het op te ruimen en daar hebben we dus een oud probleem dat weer de kop opsteekt. Ja. En en dus ook wel een, een politieke agenda erachter, zeg je? Um, ja, ja, denk ik wel. Zou het ook zo kunnen zijn dat het verhaal in zoverre... een beetje te groot wordt gemaakt? Ik, ik las van de week ook hier in een Nederlandse krant... dat het helemaal niet zeker is dat dat verband tussen chromium-6... die stof waarmee de, de, het grondwater daar vervuild is... en, uh, en kanker, wat de, de beschuldiging is dat het kanker veroorzaakt... dat dat verband dat zou helemaal niet zo duidelijk zijn... Nee, dat klopt. En dan zou inderdaad ook de, de, een van de redenen... voor de rechtszaak toen uh, ja min of meer wegvallen als dat verband er niet is. Brokofits zegt natuurlijk, ja, maar in dit onderzoek... waarin dit is aangetoond dat het verband er niet zou zijn... zijn veel mensen niet toegelaten, omdat die inmiddels... na de uh, rechtszaak en het geld wat ze hebben uitgekeerd gekregen... vertrokken zijn. Dus die zijn niet meegenomen in het onderzoek. Die zijn hmm. dus ook niet getest. Dus, maar goed, het onderzoek is... Um, Miniem moet ik zeggen, in de pers tot de aandacht gekomen. Je kunt het nauwelijks vinden, het is een beetje obscuur. Mm. Maar goed, het zou best kunnen dat het een en ander leidt tot een nieuw debat. Onder andere ook over wat moeten we nou met het milieu... en de, en de waakhonden die we daarvoor hebben, de, de toezichthoudende organen. En daar zou Aaron Brockovich die net haar tweede roman, een mijnwerkersroman, heeft geschreven overigens... en die overal speeches geeft en de hele dag op tv is... en niet weg te slaan uit de media en die dat volgens mij wel aardig doet. Hmm. Ja, dat zou voor haar een mooie rol zijn om zeg maar een soort uh, nieuwe voorvechter te worden van... Uh, en natuurlijk gebeurt het in Californië, een voorvechter voor het milieu. Ja, en uh, hoe is het eigenlijk afgelopen met die mensen die toen die 333 miljoen hebben gekregen? Ja, dat is natuurlijk een beetje somber. Dat is een beetje te vergelijken met, laten we zeggen... arme mensen die opeens de loterij winnen. En dan, eh, zoals in het geval van deze mensen... sommigen, niet allemaal, maar sommigen hebben verkeerde investeringen gemaakt. Hebben het geld min of meer naar het casino gebracht. En zijn eigenlijk terug bij af. En leven nog steeds met eh, tumoren en allerlei rare kankerverschijnselen. En zijn eigenlijk niet veel in hun leven opgeschoten. En dan komt opeens deze blonde eh, supervrouw binnen zwaaien. Ja, dat is natuurlijk opeens een soort happening dan in zo'n stad. Dat kun je, of in een, in een dorpje. Gehucht moet ik zeggen. Dus dat kun je je wel voorstellen. Aaron Brockovich heeft vleugels gekregen. Maar dat, heeft, dat geldt niet voor iedereen. Hoe okay. Amerikaans. <laughs> Dankjewel, Michiel Vos. Geen dank. The song, a robin sings, through years. Of endless springs The murmur of a brook At eventide That ripples by a nook Where two lovers hide A great symphonic theme That's stellar by starlight And not a dream My heart And I agree, she's everything on earth to me. bij Starlight was dat van Vic de Moon. Het is de nachtmerrie van elke curator. Het openen van de tentoonstelling terwijl het tentoongestelde werk nog niet af is. En toch gebeurt het morgen in het Centraal Museum in Utrecht. Want daar opent dan een expositie met werk van de tekenaar Robby Cornelissen. En tijdens die expositie zal Cornelissen live werken aan een potloodtekening van 4,4 bij 17 meter. En hij is hier bij mij in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, laten we daarmee beginnen. Waarom ga je live voor een publiek een tekening maken? Nou, omdat ik denk dat het uh, ten eerste... Uh, uh, meestal gebeuren dit soort dingen in de studio, heel yeah. privé. En ik denk dat het in deze tijd, maar ook in mijn ontwikkeling... een goed moment is om de deur eens even helemaal open te zetten... en daar op zaal met 50 uh, jonge kunstenaars aan de mensen laten zien hoe zoiets in zijn werk gaat. Ja, dus eigenlijk want het eigenlijk een uitnodiging ook. Want waarom zeg je, het is tijd voor mij om dat... Uh... Nou, ik ben altijd heel erg uh, in het atelier geweest. Mm. Ik heb me ook heel lang teruggetrokken. En op een gegeven moment ontwikkelt je werk zich... de maten veranderen, het wordt groter. En je bent op een ander moment in je carrière... en ook in je leeftijd gekomen om te zeggen van... Nou, uh, we gaan de wereld in en we laten het zien. Ja. Je doet dat uh, daar in Utrecht met uh, studenten van de kunstacademie. Wat, wat ga je precies doen? Eigenlijk is het een, een heel conceptueel werk. Dus we gaan eigenlijk... Uh, want ik kan natuurlijk niet... Uh, een, een, een, ik maak ook hele architectonische werken. Dat zou te ingewikkeld zijn. Ja, daar komen we zo meteen daar op. Komen we zo. Maar dit is een, eigenlijk een heel conceptueel werk. We lopen lijnen van 17 meter... En we verhangen de tekeningen langzaam omhoog en omlaag. En op een stukje van bewijs, van spreken uh, 10 centimeter... staan dus honderden of wel duizenden lijnen die over elkaar heen vallen... en die met elkaar uiteindelijk een heel groot trillend zwart vlak gaan vormen. Dus nee. de individuele lijn wordt een soort... Universum. Met, maar moet ik het me zo voorstellen dat de, een van die studenten begint aan het begin van die 17 meter met een potlood in zijn hand en die ja. gaat lopen langs het papier ja. tot hij aan het eind is. En de andere die volgt zich na een meter of vijf gaat de volgende en we lopen dus een soort marathon zou je ook kunnen zeggen met het potlood op in de hand maar wel heel geconcentreerd en uh, met veel... Energie die in de lijn komt, en al die lijnen bij elkaar, bevat eigenlijk het werk. En heb jij nu al in je hoofd wat het moet worden? Of, uh... Ik heb het zelf al eens een keer gedaan, laat like ja, dus, ja. dus, dus, dus, dus, ik het zelf. Maar kan... wordt het iedere keer hetzelfde? Ik bedoel, is, uh, of of nee, is het ook dat, nog nee. afhankelijk van. Nou, het, het, de, de verschillen zijn klein, het principe is hetzelfde. Uh, maar als ik het doe, wordt het weer anders dan dat andere mensen doen. Ik, tenminste, ik ben ervan overtuigd dat iedereen weer een andere lijn trekt. Laten we het daarop houden. Ja, ja. Goed, dat, dat, dat is dus de tentoonstelling morgen. Um, wat, wat is daar nog meer te zien in het Centraal Museum? In uh, er zijn, uh, behalve heel veel uh, tekeningen, zijn er animatiefilms te zien. Er, zijn, er is geluid uh, in de ruimtes. Er is een heel groot sculptuur. Uh, ook op basis van tekeningen. Het is ook een soort. Een soort ja, hij heet de Zwarte Kamer. Het is als een, zwart, een zwarte mecca-box staat die midden in de tentoonstelling van 270 bij 270. En hij is helemaal van grafiet. Diep zwart grafiet gemaakt. En er komt geluid uit. Mm. Spannend. Ja. ja. ja. <laughs> Oké, okay, voor de mensen die niet zo bekend zijn uh, met je werk. Waar ik, moet ik eerlijk toegeven, tot, tot vandaag ook toe behoorde. Um, je maakt hele grote tekeningen. Uh, en gebruikt alleen maar... Potlood. Wat ik er tot nu toe van gezien heb, staat ook in een boek... wat nu net is uitgekomen. Ja, dat wat, gaat wat... Morgen, morgen is de opening in het Centraal Museum. En bij deze opening wordt het boek Het Grote, het Grote Geheugen, Geheugen heet het, ja. Ja, um, wordt gepresenteerd. Daar heb ik vanavond in kunnen kijken. En daar zie ik onder andere die tekeningen... die dan weer in het andere museum hangt, in Den Haag. Ja. In het gemeentemuseum daar. Um, het het, het, dat is in ieder geval een, een, een, een grote tekening, uh, 13 meter lang, van een soort uh, fictief stedelijk landschap, een soort architectonische constructies. Is dat, ja, is dat ja. het is een, een soort goede beschrijving? Probeer ja, het zelfs te beschrijven. Ja, ik zou het een Een architectonische gedachteconstructie, uh, zou ik het noemen, waar je toe waar je uitgenodigd wordt om naar binnen te gaan, maar waarvan je niet precies weet waar je uitkomt als je het spoor volgt. Ja. Dus ik probeer eigenlijk ik gebruik veel perspectief in mijn werk... maar het is vooral bedoeld om de kijker uit te nodigen, uit te nodigen om binnen te treden. Het zijn ruimtes, je Het zijn de ruimtes. Ik creëer ruimtes. Ik ruimtes. Ja. En het grote geheugen zou je... een, Het zegt het al, het gaat over het geheugen of, het, of, of in ieder geval de gedachtewereld, Of het vergeten, het kan allerlei aspecten hebben. Maar daar heb ik een, een vorm voor gevonden om dat, om dat te laten zien. En dat wordt... Ja, er zit dus een boekenkast of een stedelijke ruimte. Of je kan er allerlei... Uh, er is ruimte tot eigen interpretatie, zou ik zeggen. Ja, ja. Want, want de ruimtes zijn leeg. De ruimtes zijn, ja, de ruimtes zijn... Niet leeg, helemaal niet leeg. Niet helemaal, maar <lacht> er zijn, het, is, het is inderdaad meer de constructie... als dat je daar ja. heel veel in vindt. Ja. Wat niet wil zeggen dat de tekeningen leeg zijn... want die zijn juist heel erg vol... met heel, uh, ja. heel minuscuul uh, potloodwerk. Je werkt, ja. je werkt met potlood... Um, hoe is dat ooit begonnen? Ik neem aan dat je gewoon kleine potloodtekeningen ja. hebt gemaakt. Ja, dat is, eigenlijk was ik schilder. Daarvoor was ik nog bioloog. Maar, maar om even kort te vertellen, ik was bioloog. Ik werd uiteindelijk schilder. En op een gegeven moment was ik toch al wel een jaar of 34 35. Toen kwam het tekenen tot mij, zullen we maar zeggen. En dat mm. heeft wel een grote vlucht genomen. Want vanaf dat moment was dat ik echt... Dat kan je wel zeggen. Kan, ja. ja, was ik wel echt in mijn eigen universum beland. En, en zo heb ik het ook eigenlijk opgevat. Ik ben eigenlijk mijn eigen universum aan het tekenen. Stap ja. voor stap. Ja, want ik, ik wil niet zeggen where did it go wrong... maar hoe ben je, hoe ben je gekomen van... Dat kleine werk met potlood tekenen mm -hmm. is natuurlijk... De, ja. de, de, de, hoe kom je van het idee om met potlood te tekenen... naar een tekening van, van 13 meter of 17 meter nu? Dat bedoelt, ja. het, het, het lijkt een soort tegenstelling te zitten in ja. de techniek en de omvang. Ja, dat, dat is ook zo. Maar het, het betekent wel, als mensen het nu zien... dat ze meteen uh, ook zeggen van... Wauw, wat, wat, een, wat een maat. Wat een... Ja. Iedereen voelt, nee, meteen, absoluut. Ja, voelt ja. meteen. Als je ervoor staat, en moet je, er ook, ja, je moet het ook echt live zien... dat je zegt van... Hoe en God mogelijk, dus het is natuurlijk ook het zoeken naar de grenzen. Hè? Mm -hmm. en, en, en, en blijkbaar, ik vind ook dat de fysieke aanwezigheid van de tekening heel belangrijk is. Dat je hem, dat, als je er zelf voor staat, dan, dan kan je er echt uh, instappen of kan je er echt toe verhouden. Dat vind ik belangrijk. Maar het heeft ook wel iets van het zoeken naar een soort gekte, die, uh, die ja, waarin ik me in het maken heel prettig voelde en die voor de voor de beschouwer in ieder geval iets indrukwekkends uh, achterlaat. Hoop yeah. Ja, nou, dat, dat, ik heb het natuurlijk alleen maar in dit kleine... hoewel het een vrij groot boek is, maar in dat betrekkelijk kleine formaat gezien. Maar indrukwekkend is het absoluut. Ik vind het ook prachtig werk. Um, je noemt twee woorden, namelijk grenzen en fysiek. Het, het lijkt mij ook uh, dat je... Uh, ik schreef, las iemand in een krant, die schreef... die man moet enorme pijn in zijn armen en zijn nekken... en ik weet niet wat allemaal gekregen hebben om dit te kunnen maken. Is dat zo? Ja, dat is, dat is eigenlijk ook wel zo. Ja. Maar uh, het, uh, ik heb het een half jaar lang. Uh, is het heel goed gegaan. En ja. je hebt een enorme mentale kracht. Dus er zit, daar speelt ook mee, die uitdaging. Ja. Maar toen ik klaar was, toen heb ik het wel even gevoeld. En het voel ik nog een beetje, maar dat trekt wel weer weg. Dat hoort, dat hoort erbij. Zeg, het is een beetje topsport. Ja. Want uh, dat trekt wel weer weg. Morgen in, uh, in Utrecht uh, sta je weer fris met het potlood aan het begin. Of laat je het ik, de studenten opknappen? Ik, ik laat het een heel groot gedeelte nu door de studenten opknappen. En ik begeleid het proces met nog twee andere mensen. En uh, ik trek af en toe ook een lijn. Maar ik ga niet meer uh, zes weken lang. Uh, nee, dat, uh, maar dat hoeft ook niet in dit geval. Nee, en uh, ooit, ooit nog weer terug naar het atelier en uh, kleine tekeningetjes? Ja. Of gaat het alleen maar weer. We zoeken steeds weer nieuwe grenzen en nieuwe uitdagingen. En die zitten niet alleen in de maat natuurlijk. Oké. Okay. Morgen dus de tentoonstelling Studio Vertigo. Robby Cornelis in het Centraal Museum in Utrecht. Heel erg bedankt voor okay. je komst. Graag gedaan. Dit was Met het oog op morgen. En ik noem ook nog even de titel van het boek. Het grote geheugen. Robby Cornelis verschijnt ook morgen. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier Max van Wezel. een En een laatste glas steen.